Doktoren die aan boord van het schip zijn zeggen dat veel van de 350 opstandelingen zeer ernstig gewond zijn. De opstandelingen vertellen dat de situatie in Misrata slecht is. Grote delen van de stad zitten zonder water, elektriciteit en medicijnen. Het Turkse schip werd begeleid door 10 F-16's en twee marinefregatten. Het schip brengt de gewonden naar Turkije waar ze verder zullen worden behandeld. In Jemen zijn door hard politieoptreden tegen demonstranten opnieuw honderden mensen gewond geraakt. In de stad Hudaida trokken enkele duizenden betogers op naar het presidentieel paleis... toen ze door ordentroepen werden beschoten met vuurwapens en traaggas. Volgens artsen in het lokale ziekenhuis raakten meer dan 400 betogers gewond. De demonstranten protesteerden tegen het politiegeweld van gisteren in Thais. Daarbij vielen twee doden en honderden gewonden. In Jemen wordt al weken gedemonstreerd tegen president Saleh, die al 32 jaar aan de macht is. Saleh leek eerst bereid tot concessies, maar de laatste tijd uit hij steeds hardere taal. Het weer, opklaringen en weinig wind, het is zo'n 6 graden. Overdag toenemende bewolking en in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, KRO's Nacht van het Goede Leven. Ja, wij gaan snel door met deel 1 van de Triffits naar het vuurwerk. Oh. Zuster, doet u alsjeblieft het raam dicht. Oh, maar het is zo prachtig, mensen. Nee, werkelijk. Ja. Ze zeggen dat het door een komeet veroorzaakt wordt. De hele hemel is vol groene en witte lichtflitsen. En felrode dubbeldeks autobussen die met gierend rammelende versnellingsbakken... door de straat denderen. ja. U kunt toch ook wel kijken door een dichtraam? Oh, oh, we hebben we vanavond een beetje de boekenbraak hoor? Hmm. Het is natuurlijk ook zielig dat uw ogen vanavond juist nog in verband zitten... maar nog één nachtje slapen en dan is het leed weer geleden. Huh. Hoe laat denkt u dat dokter Palmer morgenochtend komt? Meestal om half twaalf. Maar het kan ook wel eens wat later worden... Oh! Uh, wat is er? Oh, dat was een heldere. Je zag opeens de hele straat. Iedereen staat op de daken te kijken. Weer eentje, oh prachtig! Oh wat jammer dat u dat niet kunt zien. Ja, hè? Maar voor mij hoeft u echt niet te blijven. Gaat u maar ook gauw op het dak. Heeft u echt niets meer nodig? Hm, geloof ik niet. Staat mijn radio nog op zijn plaats? Ja. Daar ga ik nou maar. Op straks natuurlijk ook naar u kijken. Hm. Welterusten, dus slaap lekker. Goeie nacht. Oh, daar is weer zo'n reusachtige flits, dames en heren. straks ja. de hemel. U zult enorme mensen wenige, waarschijnlijk al horen. Zij genieten als kinderen bij een vuurwerk. Ik sta hier boven op Primrose Hill en ik zie, van hier af, ik zie van hier af honderdduizenden mensen die omhoog staren naar dit zeldzaam schitterende schouwspel. Dat 12 uur geleden is begonnen boven de stille oceaan en sindsdien door zeker 90% van de wereldbevolking moet zijn gezien. Men heeft aan dat de aarde door een brede gordel van meteoren gehoerst, welke veroorzaakt worden door een komeet. Ik van mij, ik kan alleen maar zeggen. Ik voor mij, ik kan alleen maar zeggen dat ik iedereen aanraad om dit schitterende schouwspel niet te missen, dames en heren. Het gehele zwerf klopt als het ware met felle lichtblitsen. En het silhouet van Londen staat helemaal tot aan de heurde van de family af, afgetekend. scherp afgetekend tegen het hartgroene schijnsel. En alle van Londen altijd zo typische figuren ten ook niet op present. En in de menigte ontwaar ik naast die man met het grote sandwichbord waarop het einde van de wereld vandaag ook komt. Ook talloze straathandelaren die goede zaken doen. Dat is een aflak bij mij die u waarschijnlijk van maar. doet. Ook hij doet de zaken en niet geheel te longrechten. Want sommige van die flitsen doe je wel even met de ogen knipperen. Oh, oh daar was weer zo'n prachtige. Hou je bek. Het lijkt wel onze zijn puin, ik maar gaan slapen. Acht. Dat bestaat niet. Het moet maar zeven uur zijn. Drie. Zuster. Zuster. Hé, hey, hallo. Zuster. Zuster. Een stelletje, stommelingen. Laat hem maar zomaar liggen. Stel dat de brand uit zou breken. Dat is het natuurlijk. Er is brand uitgebroken. En ze hebben mij domweg vergeten. Help. Wie is daar? Is er iemand? Wiens kamer is dit? De mijne. Bent u de chirurg niet? Ja. Bent u het, Mr. Mason? Ziet u dat niet? Nee. Wat? Ik ben blind. Toen ik wakker werd, was, was, was blind. ik blind. Ik zoek iemand om me te helpen. Ik zie helaas ook niets. Tenzij u mij van dit verband kunt verlossen. Maar waar bent u? Hier, hier. Ja. Hé, hey, dat is het voeteind van mijn bed. Nee, langzaam aan hierheen. Kom maar. Pak, pak u mijn hand maar. Hè. Ik heb zo'n idee dat wij een komisch duo lijken. Ik kan er niet om lachen. Nee, ik ook niet als die behandeling niet geholpen blijkt te hebben. Hierachter zit iets als een pleister die ik niet los kan krijgen. Deze? Ja, precies. Ja, dank u. Gaat het? Nee, niet erg. Nee. Ik geloof dat u het beter zelf kunt doen... Oh, ja. Zijn, zijn de gordijnen nog dicht? Uh, ik denk het wel. Er is niemand binnen geweest om ze open te doen, tenminste. <laughs> ik denk dat de hele staf nog een kater heeft van het feest gisteravond. <laughs> oh, ja. Ik kan zien. Ik kan zien. Duidelijk. Ja, volkomen. Hey, de gordijnen zijn groen. Ik had gedacht dat ze blauw zouden zijn. <laughs> Waarom? Weet ik niet. Oh, gelukkig. Gelukkig de hangen mijn kleren. Oh, je hebt geen idee hoe heerlijk het is. als je weer kunt zien. Ik kan het me voorstellen. Ja, natuurlijk. Neemt u mij niet kwalijk. Maar waarmee kan ik u helpen? Door me naar de kamer van de hoofdzuster te brengen. Ja, daar is een telefoon. Goed. Voorzichtig. Hierheen. Pak mijn arm maar. Gaat het? Ja. Het lijkt je wel een gekke huis. Er moet toch ergens een zuster zijn? I is die kamer aan het eind van de gang? Ja. Ziet u die glazen deuren? Ja. De kamer van de hoofdzuster is de laatste die uh, recht. Hé, daar! Kom eens hier. Kom eens hier. Wacht even, er wordt geroepen in die zaal. We kunnen beter even gaan kijken wat er is. Het is pikdonker hier. Riep daar iemand? Wat zeg je me daarvan? Of er iemand riep? Geen thee, niet gewassen, geen ontbijt. Overachter, nog steeds zijn de gordijnen niet wat open. Waar blijft mijn injectie? Doe de gordijnen eens open, maat. Uh, Oké. Okay. Wacht u maar even hier. We kunnen ze niet oh, in het donker oh, laten liggen. Hier. Oh. Ja. ja nou. Zie zo. So. Schiet nou op. Uh, wat bedoelt u? Ja, probeer met mij nog niet de kachel aan te maken. Maar doe die gordijnen open, we zien geen pers. Schiet, er schiet er op! op schiet er op! Maar, maar ze zijn open, kijk dan. Hij is ook blind. Net als ik. We zijn allemaal blind. Vlucht, laten we maken dat we wegkomen. Ik kan het zien. Dit is haar kamer, geloof ik. Staat er een telefoon? Uh, ja, hier op het bureautje. Komt u maar. Als u Defect. Ik was er al bang voor. Maar wat is er dan gebeurd? Hoe kan dat? Iedereen in dit gebouw is blind. Afgelopen. Maar daar moet toch iets aan te doen zijn. Ja. Dit is de vijfde verdieping, hè? Ik geloof het wel. Maar waar is het raam? Hier. Vlak voor u. Dank u. Het is eraf. Ik kan zien. Bent u gewond? Alleen op mijn blauwe plekken, geloof ik. Hm. Ik was bezig zakenpatiënt in kamer zeven te wassen. En opeens kon ik niets meer zien. En hij ook niet. Ja. En toen wilde ik hulp gaan halen, maar ik vond niemand. Ja, kalm. Kalm maar. Laten we zorgen dat we hier vandaan komen. Hoe kan dat het vluchten? Al deze trapaf. Ja. En dan de hoofd in. Die man, die met veel. Die is dood. Dan houdt u maar aan mij vast. Zo. Zo. Hier is een overloop. Rechtsom. Wat is dat? De kraamafdeling. Daar moeten we naartoe. We kunnen op het ogenblik toch niets voor ze doen. Zo. Nog vier treden. Ja. Zo. Ja, ja, rechtsom. Dokter. Wij zijn dokter. Ik moet die twee Wanneer komt er? Hij Kom Kom is toch maar op Zuster. Ziezo. Hier is de hoofdingang. Nu gauw naar buiten. Nee. Ik blijf liever hier. Ik wil niet naar buiten. Maar het lijkt wel een gekke huizen hier. Dat zal het overal wel wezen. Trouwens, ik ken hier de weg. Blindeling, zou ik bijna zeggen. Maar hoe wilt u aan eten komen? Ik voel me hier veiliger. De kinderen zijn er trouwens ook nog. Wat wilt u dan voor ze doen? Ze een klein beetje troosten. Ik ben nog steeds verpleegster. Hm. Wilt u dat ik ook blijf? Nee, gaat u alstublieft. En probeer u zelf zo goed mogelijk te redden. De deuren van het ziekenhuis sloten zich weer achter mij. En ik stond in de verlaten straat. Ik had geen bepaald doel in mijn gedachten. Maar na een korte aarzeling liep ik in de richting van het Westend... waarbij ik een vrachtauto ontweek die het trottoir was opgereden... en zijn lading van kisten sinaasappelen her- en derwaarts had verspreid. Ik had een geweldige dorst en stak de straat over naar een café... dat het wapen van El Alamein heette... De deur stond open. En binnen klonk een luguber gezang. En als ik sterf, doe me dan alol en zet me botten op alcohol. Hm. Hm. Nee, dat is gin. Hm. Wat hebben we hier? De port. De zenuwen voor die port. Hé! Hey. Wie is dat? Bent u open? Heb ik niet net een fles door het raam gesmeten? Natuurlijk, ben ik open. Ik wil wat drinken. Waar komt u vandaan? Uit het ziekenhuis. Kan u zien? Ja. Is dit whisky? Wat ik hier heb? Uh, nee, crème de mand. De we voor de crème de mand. Zoek eens een fles whisky voor me, dokter. Oké, okay, al ben ik dan geen dokter. Wat ben je dan? Ik was uh, patiënt. Alsjeblieft, hier is whisky. Bedankt. Nee, maar. Nee maar wat je hebt, wel. Ja, ik heb teken een konjaki. Oké, okay. je gaat je gang maar. Nou. Zee, u uh, wordt stomdronken als je zo achter elkaar naar binnen giet, hoor. Ik ben al dronken. En ik moet nog veel bezopener worden. Ik ben blind. Weet jij dat? Hartstikke blind. Iedereen is hartstikke blind. Al van jij. Dat komt door die rottige, stinkende komeet. Daar komt dat door. En nou is iedereen hartstikke, steker blind. Heb ja. jij die? Heb jij die groene frits ook gezien? Nee, nee. Maar Alsjeblieft, alsjeblieft. Klopt als een bus. Jij hebt ze niet gezien. Jij kan nog zien. De rest van de mensen... ...heb er wel naar gekeken. Allemaal hartstikke blind. Alle mensen? Weet u dat zeker? Maar luister maar. Normaal kan je je eigen niet verstaan als de buitendeur open staat. Ik begrijp wat u bedoelt. Het is toch zeker zo duidelijk als wat? Ja, bent u de eigenaar? En wat zou dat? Ik wil graag afrekenen. Vergeet het maar. Zal ik je zeggen waarom? Omdat je je poen toch niet kan meenemen. Als je dood bent, heb je daar niks meer aan. Nog een paar slokjes. En het is met me gedaan. Nou, U ziet er anders kerngezond uit. Maar wat wordt... Wat voor zin heb door om nog te blijven leven. als je hartstikke blind bent. en de rest van de wereld ook Dat zijn. Maar wij hebben ze hard gelijk kunnen! En, en, en ze, had, ze had meer lef als ik. Toen ze merkte dat de koters ook hartstikke blind waren. heb ze ze mee naar onze slaapkamer genomen. en ze in ons bed gelegd. Toen heb ze de slang van de gas hard getrokken. en de kraan opengedraaid. mag. Ik had het lef niet. Om bij ze te blijven. Maar dat, dat komt wel. Als ik nog een paar slokjes op heb. En als ik persoonlijk genoeg ben, dan ga ik naar boven. Nee, nee, als nee. Waarom niet? Nee. Kun jij mij een reden geven waarom ik dat niet zou doen? Omdat het verkeerd is. Wat is verkeerd? Ja, ja. En wat is goed als alles voor je afgelopen is? Als jij dat niet in ziet, ben je nog blinder dan ik. Ook al heb je nog goede ogen. Ik ga direct bij ze leggen. Ik heb niet meer geprobeerd om hem ervan af te brengen. Ik heb gewacht tot ik hem de trap op zag lopen. Toen heb ik mijn glas leeggedronken... en ben naar buiten gegaan. De doodstille straat in. Het begin van het einde was het eerste deel van The Triffits. Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Bill Mason, Hans Veerman. Gisela Pleiten, Vesia Rone. Humberto Jan Borges. Ellery, Harry Bronk. De directeur van een oliemaatschappij, Frans Somers. De vader van Bill Mason: Han Keunig. Walter Lackne, Paul van der Lek. Een verpleegster: Joke Hagelen. Een chirurg: Willy Ruys. En een caféhouder: Johan Sla. De regie had: Dick van Putten. Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Tweede deel: Licht in de Duisternis. Welke worden door een Ik voor mij kan alleen maar zeggen. Ik voor mij kan alleen maar zeggen dat ik iedereen aanraad om Het duurde enige tijd voordat het tot mij was doorgedrongen. dat Londen een stad van blinden was geworden. De hoofdstad van een blind land in een blinde wereld. Maar tijdens mijn wandeling van het café bij het ziekenhuis naar Piccadilly. werd mij de situatie griezelig duidelijk. Nergens was iets te zien of te horen van enig verkeer. De enige tekenen van leven waren kleine groepjes mensen die hier en daar op de tast hun weg trachten te zoeken langs de etalageruiten. Op Hyde Park Corner lag een paar dood in het lamoen, met het hoofd op het adjerie gedenkteken waartegen het zich te prettig had gelopen. Een eindje verder zag ik een groepje mensen dat zich voor een bekende levensmiddelenwinkel om een kind had verzameld. Dat kind scheen nog te kunnen zien. Wat staat er in die etalage? Zeg op, wat staat er in die etalage? Hij is pas drie, hij begrijpt u niet. Hij is de enige van ons die nog kan zien. Kom op, joh, wat staat er lichter in die etalage? Dan krijg je een snoepie van me. Mami, M mami. Vertel het nou maar, lieverdje. Vertel eens wat je allemaal in die mooie etalage ziet. Lekkers, om op te eten. Het is een boze man. Vertel wat je ziet. Nee, nee. Zeg op. Je zult het vertellen, rotkijk dat je er bent, anders draait je je nek om. Hé, hé, hou op jij. Wie zei dat? Blijf met je handen van dat kind af. Wij zoeken iets te eten. Nou, dan ben je hier verkeerd. Die etalage staat vol serviesgoed. Hij kan zien. Dat moet. Kan jij zien? Zeg ons in welk etalage je hem wel iets tevreden legt. We hebben honger. Deze hiernaast. Daar ligt onder andere een ham in. Oké. Okay. Daar gaat hij dan. Pas op dat je je niet snijdt. Waar is die kerel die kan zien? Die kan er zijn hand in steken. Waar, waar is hij? Hier. Hier naast mij. H Hou hem vast. Nou, is dit hem? Ja. Jij kan zien hè? Ik weet zeker dat hij het is. Uh, boy, mooi vooruit. Steek je hand door die ruit en haal alles uit die etalage wat er is. Goed als je me loslaat. Niks daarvan. Jij blijft bij ons. Dat dacht jij maar. Hou hem vast. Hou hem vast. Hou hem Hou hem Daar is iemand, ik hoor je wel. Goed, dan geef je geen antwoord. Als je maar blijft staan waar je staat en niet tegen me aanbotst. botst. Het is me de hele ochtend al gebeurd. Oh, neemt u mij niet kwalijk. U bent blind. <totstuk> Natuurlijk ben ik blind. Dacht je dat ik voor mijn plezier met die stok liep? U weet dus niet wat er gebeurd is? Ik weet alleen dat iedereen verdomd onhandig schijnt te wezen. En de portier van het gesticht is ook niet opkomen dagen. Ja, alle mensen in Londen zijn opeens ook blind geworden... nadat ze naar die komeet gekeken hebben gisteravond. Het was zuiver toeval dat ik dat ook niet kon doen. Nou, dan weten ze eindelijk eens wat ik zelf heb moeten doormaken... sinds 1917. Dan nou kunnen ze zelf allemaal in zo'n stinkgesticht gaan zitten. Ja. Dit is Swarov Street, is dus niet? ja. Hoe ziet het er hier uit? Nou, er zijn weinig mensen op straat. Helemaal geen verkeer. Alleen op het circus staan een paar verlaten autobussen. De mensen schuifelen meest langs de gevels. Af en toe botsen ze tegen elkaar op. Zou u me even naar de overkant willen helpen? Natuurlijk. Ja, niet vanwege het verkeer. Maar als je een trottoir afgaat... is dus een brede straat oversteekt de rak... je de kluts wel eens kwijt. Ja. Wat is dat? Er schijnen mensen te hebben ingebroken in het café op de hoek. Stommelingen. Als je blind bent, kan je beter niet dronken wezen. Dat is gevaarlijk. Maar u kunt natuurlijk overal gratis drinken. Hè? Ik blijf zoveel mogelijk van groepen vandaan. Zodra ze eenmaal merken dat je kunt zien, laten ze je niet meer los. In mijn geval hoeft u daar geen zorg meer over te maken. Ik kan best voor mezelf zorgen. Hier is de stoep. Dank u beleefd. Veel succes verder. Goeiedag. Ah. Ah. Ja, doe wat je gezegd wordt, juffie. Denk daar aan. Knoop dat goed in je oortjes. Maar ik ga, ga jij met me mee. Hou op, hou op. laat hem los. Oh, maak jij dat je weg komt, ah. Oké, okay. sta maar op. Ik, ik zit helemaal vastgebonden. Nee, nu niet meer. Ik heb het touw doorgesneden. Uh, dat, dat café daar, dat schijnt helemaal leeg te zijn. Laten we maken dat we wegkomen. Jij kunt zien? Natuurlijk. Ja, God zij dank! God zij gedankt! Ik dacht dat ik de enige was. Voel je je wat beter? Ja. Maar ik zal er wel vreselijk uitzien. Is hier ergens een spiegel? Hm. Oh ja. Afgrijzelijk. Oh, Wil je nog iets drinken? Uh, een halfje dan nog. Hm. He, maar daar moet ik er vandoor. Waarheen? Naar huis. Ik heb geprobeerd een dokter te vinden, maar... Oh, neem me niet kwalijk. Ik heb je nog niet over mezelf verteld. Tussen twee haakjes. Hè. Mijn naam is Bill Mason. En ik ben Jozelle Platen. Hé, hey, die naam komt er bekend voor. Kan dat? Oh, ik geloof het niet. Hoe komt het te, dat jij die komeet niet gezien hebt? Ik, ik lag in het ziekenhuis met mijn ogen in verband. En jij? Goed, het is eigenlijk een beetje schandelijk... Ik was op een feest. Wanneer was dat? Wat is het vandaag? Ja, woensdag. Woensdag. Nou, dan was het maandagavond. God mag weten wat voor vergif ze daar schonken. Maar gisteren was ik gewoon uitgeteld. Om vier uur heb ik het opgegeven. Ik heb een paar slaappillen genomen en ben in bed gekropen. Er hm. was de hemel naar beneden gekomen. Ik zou het niet gemerkt hebben. Toen ik eindelijk wakker werd, stond vader naast mijn bed... Hij was blind. Net als al het personeel. Nee. Waar woon je? St. John's Wood, Dean Road. De telefoon was kapot, dus ik heb de wagen gepakt... en ben naar deze buurt gereden om onze dokter op te halen. Ik, ik was zo overstuurd dat ik gewoon vergat dat ik geen, geen benzine meer had. Nou, midden in Regent Street vertikte hij het gewoon. Toen merkte die vent dat ik kon zien... Hij greep me beet, bond me vast en gebruikte mij als zijn geleidehond. Van het ene café naar het andere, veronderstel ik. Ja. Ik, ik had me natuurlijk nooit door hem mogen laten vangen. Maar hij was erg sluw en wanhopig. Ik had zelfs een beetje medelijden met hem. Je moet medelijden met ze allemaal hebben. Maar zodra ze even de kans krijgen, vermoorden ze ons. Wij zijn de rijken en zij de armen. En waarom sloeg ze je? Omdat ik niet met hem mee naar huis wilde gaan... Oh, wat was ik bij dat jij kwam opdagen. Ja. En wat doen we nu? Ik, ik moet terug naar vader. Het heeft geen enkele zin om nog verder naar onze dokter te zoeken. Zelfs al zou hij gespaard gebleven zijn. Zou je het goed vinden als ik met je meeging? Geweldig. Ik zou het je zelf wel gevraagd hebben, maar ja, ik dacht... misschien heb je iemand anders waar je voor moet zorgen. Nee, nee niemand. Mijn ouders zijn overleden en verder heb ik ook niemand. Oh, ik ben blij dat ik je ontmoet heb. Want die eenzaamheid is het afschuwelijkste. Ja, dat ben ik met je eens. Daarom lijkt het me ook verstandiger als we verder samen blijven. Zullen we dan nou maar? Ja. Uh, waar zou ik benzine kunnen krijgen? Dat is niet nodig. Er zijn een hoop andere auto's. Ja. Gekke. Het is net een droom. We kunnen nemen wat we hebben willen. Het is in ieder geval een droom waarin we eerst maar even moesten inbreken. In die winkel aan de overkant. Waarom? om een paar flinke, scherpe messen te pakken. Nee, dat gaat niet. De chauffeur van die bus moet blind zijn geworden achter het stuur. Daar komen we nooit langs. Draai dan om. Ongeveer 50 meter terug is een laantje dat ook in ding rood uitkomt. Wat is dat in vredesnaam? De dierentuin. We hoorden levens nachts dikwijls brullen. Hmm, ze zullen honger hebben. Hun voedertijd is al lang geweest. Maar ze zullen wel verhongeren. Arme stakkers. Hulpeloos achter tralies. Dat ja, is maar goed ook. Voor ons tenminste. Denk je dat ze ook blind zijn? Ik weet het niet. Sommige dieren misschien wel, maar de katachtige niet. Die ontwijken fel licht instinctief. Oh, kijk daar eens. In het park Truffits. Dat klopt. Er was een afgerasterde kwekerij vlak bij de dierentuin. Ja, maar mogen ze dan zo los? Nee, maar... Als je ze niet voortdurend in de gaten houdt... dan dringen ze na korte tijd met zoveel tegen de afrastering dat die uiteindelijk in elkaar stort. Ik vind het afschuwelijke dingen. Ja, Dat kan er wel zijn, maar ik heb het toch aan een Trafford stake te danken dat ik nog kan zien. Kom, laten we je vader gaan zoeken. Ik ben blij dat ik mijn sleutel niet vergeten ben. Want bellen heeft waarschijnlijk weinig zin. Yeah. Het Is een snelle, pijnloze dood. Pas op! Er komt erin door het stuikgewas. Vlucht met de wagen. Kom, vlug! Draai het raampje dicht. Weg, vlug weg, voor je ons te pakken krijgt. Nee, nee, wachten. Hier zijn we veilig voor hem. Ik wil eens zien wat hij nou gaat doen. Daar staat er nog een. Tussen de struiken. Laat we alsjeblieft gaan. Weet je het zeker? Ja, je hebt gelijk. We kunnen hier toch niets meer doen. Hm. Waar zullen we heen gaan? Om te beginnen naar een fabriek in Clarkenwell. Die is open. Wat is dit voor een fabriek? Uh, Wentworth Limited. Die maken de beste trivetgeweer in de hele wereld. dan nou, ligt hier een heel stel. Waarschijnlijk bestemd voor de export. Eén voor jou. En één voor mij. En een reserve. Ik wist helemaal niet dat die dingen bestonden. Nee, ze werden tot nu toe voornamelijk in de tropen gebruikt. Ze werken zo. Kijk, je trekt deze grendel terug totdat hij stuit. Mm -hmm. Zo. Dan stop je er een van deze stalen mesprime in. Pas op, ze zijn vleimscherp. Oh. Dan richt je met dit vizier. Zo. En dan hoef je alleen nog maar de trekker over te halen. Je schiet van 35 meter en treft het stil dwars midden. Ik popel het te proberen. We zullen er niet veel zien, zolang we in het centrum van Londen blijven. Uh, die twee maskers en die handschoenen nemen we ook mee. En een paar kisten munitie. Gaat het allemaal wel in de wagen? Het hoeft niet. We nemen de stationcar die buiten staat. En waar gaan we nu heen? Terug naar Westend. Eerst nog wat kleren verzamelen. En dan, nou ja, dan moeten we een slaapplaats zien te vinden voordat het donker is. Een uh, flat ergens, dacht ik. Of twee flessen als jij dat liever hebt hoor. Oh, eentje, ik ben liever niet alleen. <laughs> Mooi. Dan kunnen we elkaar een handje geven. Zullen we hier eens proberen? God, het ziet er verschrikkelijk duur uit. <laughs> we hoeven toch niks te betalen. Ja, maar we kunnen toch niet zomaar ergens een flat pikken. Mensen die denken dat ze zoiets niet kunnen of mogen doen onder deze omstandigheden... zullen het verdraaid moeilijk krijgen. Laten we de bovenste verdieping proberen. Oeh, dat is een hele klim met al die koffers. Er zal toch wel een lift zijn? Maar geen stroom. Oh nee. nee. Ja, toch slaap ik liefst zo hoog mogelijk. Zo ver mogelijk van de straat vandaan. Oké, okay, dan klimmen we maar. Wat doen met die geweren? Rustig laten liggen. Niemand zal ze stelen. En mocht dat toch gebeuren, dan kunnen we hem altijd niet behalen. Sommige dingen zijn dood eenvoudig. Ja, zoals bijvoorbeeld zes trappen opklimmen met je hele hebben en houden. Inclusief een keuken voor een huis. Wat? Ja, ik heb een primus meegenomen van de kampeerafdeling. Die zullen we echt wel nodig hebben. Kom, we gaan. Ja. Ja. Ik heb zo'n idee dat dit de eerste keer is dat al die trappen te voet zijn beklommen. Ja. Uh, twee flats. Aan welke geeft u de voorkeur? Uh, die met uitzicht op het zuiden. Madame heeft het voor het zeggen. Laten we hopen dat dit een partout is die ik van meneer heb meegenomen. Die duur ziet er nogal solide uit. Ja, en past. Nou jou. Eh, laten we die andere maar proberen. Wat was er dan? Eh, slecht gemeubileerd. Nee, zeg maar nou, wat was er? Niks, niks. Alsjeblieft, die is veel beter. Was er iemand? Ja, twee mensen. Allebei dood. Zelfmoord? Ja. Dat gebeurt natuurlijk overal. Binnen. Nee. We kunnen hier toch niet gaan slapen met die mensen aan de overkant van de gang. Jij maakt er nog grapjes over. Nou, nou moet jij eens goed luisteren, Josella. Als we ons verstand niet willen verliezen, zullen we moeten leren om onze gevoelens onder een dikke laag eel te verbergen. De mensen sterven als vlieg over de hele wereld. Sommigen uit vrije wil, anderen door, door allerlei ongelukken. Straks sterven er nog veel en veel meer door honger en uitputting. En daar kunnen wij niets aan doen. Totaal niets. Begrijp je dat? Ja. Mooi. Neem je niet kwalijk. Nou, laten we nu maar eens gaan kijken wat deze stolp ons te bieden heeft. Oh, lieve hemel nog aan toe. Kosten nog moeite gespaard. Oh. oh en, en een cocktailbaard. Hoeveel huur zou je hiervoor moeten betalen? Oh, minstens 2000 pond per jaar. Bed. Met een spiegel erboven. Een toppunt van luxe. Ja, vooral als je s morgens met een kater wakker wordt. Doe niet zo materialistisch. Trouwens, uh, hier ga ik slapen. Ik ga even kijken of ik niet een eenvoudigere plekje kan vinden. Zeg, boven het bad hangt ook een spiegel. Oh, dat is helemaal het toppunt. Nou, dat moet je niet zeggen. Nou, je hebt er trouwens toch niks aan. Er is geen warm water. Dat lijkt van voor mij. Ga je even kleden? Hm? Nou, Ik trek een andere overhemd aan. Nog een bof dat het zomer is. Waar? Ik zei, nog een bof dat het zomer is. Anders hadden we in de kou gezeten. Dat had toch ook zijn voordelen gehad. Hoezo? Morgen zal het meeste verse voedsel wel zo'n beetje verdorven zijn. Die ijskast hier lijkt wel voor een voornuis. huis. Ben je in de keuken? Ja. Hoe ziet die eruit? Als de droom van iedere huisvrouw. Ik ben de primus in elkaar gaan zetten... De nachtmerrie van iedere huisvrouw. Ja. Dan kun je koken. Alleen eieren. Oeh. Oh. Er ligt hier een lipstick. Die ik altijd willen hebben, maar nooit heb durven kopen. Bill? Bill? Hm? Ja? Sorry. Ik dacht dat je weg was. Je gaf geen antwoord. Ik wist wel gauw van antwoord op wat je zei. Wat ben je aan het doen? Oh, Ik maak iets te eten, iets eenvoudigs. Dat zou ik toch eigenlijk moeten doen? Ach, helemaal niet, ik vind het leuk. Uh, moet ik de tafel dekken? En ja, laten we het helemaal echt doen. Dat dacht ik ook. Wat krijgen we? Um, avocados, een kreeftcocktail, koude kip met Waldorfsalade, Franse kaas en koffie. Wat? Niet eens kankerjaar? Nee, er zit in een potje, dan blijft hij langer goed. Uh, wat wil je drinken? Witte bourgogne of liever champagne? Ik laat het helemaal aan jou over. Zoals je wilt. Oh, er staat hier een Batain Montrachet. Die lijkt me wel wat. Wil? Nou, ah, ik ben bezig. Sorry. Wat ben jij trouwens aan het doen? Je het pontificaal steken of zoiets? Ik ben net klaar. Hoe vind je het? Dat is. Oh. Tje, je bent beeldschoon. Dank je. Hey, hoe kom je aan die avondjurk? Die hing oh. in de kast. Hij <laughs> hey, past precies. Ah, zeg dat wel. Oh, die smaragden staan je schitterend. Zoiets heb ik altijd al willen hebben. En nu heb je ze dan. Tje, gek eigenlijk. Tja. Je wilt geloof ik een uh, soort afscheid vieren, hè? ja. Ik hoopte dus zo dat je het zou begrijpen. Het is onze laatste kans. Hmm. Ik ben blij dat je dit gedaan hebt. Mijn vader heeft me verteld dat hij in 1939... toen iedereen wist dat de oorlog onvermijdelijk was... door heel Londen heeft gewandeld... en alles bekeek alsof hij het voor de laatste keer zag. Nu is dat werkelijk het geval. Bedankt voor je begrip. Bedankt trouwens voor alles. Als jij me niet geholpen had... Zal ik zou ook niet weten wat er met me gebeurd zou zijn. Ik weet wel wat er met mij gebeurd zou zijn als ik jou niet was tegengekomen. Dan lag ik nu waarschijnlijk dronken in een of andere café. Dat brengt me trouwens op een idee. Zullen we een eh, checketje vooraf nemen? Ik kan hem je werkelijk aanbevelen. Graag. Ja, alsjeblieft. Op je gezondheid. En op de jouwe. Mm. Wat heb ik een honger. Oh, ik ook. Uh, servet. Dank je. Oh. Wat is het? Mm, wat wordt er donker. Oh, in de auto liggen kaarsen. Uh, laat ik ze maar even gaan halen. Nee, nee, wacht eens. Alsjeblieft. Wat denk je dat dit zijn? Nou oh ja, uh, kleine kopieën van de Venus van Milo. Maar ook een nogal decadent soort kaarsen. Lucifers? Goeie genade. <laughs> wat ze niet allemaal bedenken. Voor je daar niet meer. Oh, sorry, dat was inderdaad een stomme opmerking. Maar ik, ik was rustig in het donker blijven zitten... zonder op het idee te komen dat dit kaarsen zou kunnen zijn. Daaruit blijkt dan weer eens wat een nutteloos leven we hebben geleid. Mm -hmm. Vertel me er eens wat meer van. Waarvan? Nou, van jouw leven. Alles, jeugdherinneringen, vriendjes, waarom je niet getrouwd bent, of ben je dat soms wel? Nee. Jij? Nee. Het heeft wel weinig gescheeld hoe ik was getrouwd. Toen ik negentien was, was toen verschrikkelijk gedoe over geweest. Met je ouders? Met mijn vader. Hm? Moeder was toen al dood. Ik ben van huis weggelopen met een vriendin gaan samenwonen. Mijn vader weigerde me een toelage te geven. En daarom heb ik dat boek geschreven. Wat heb je gedaan? Dat, dat zegt iedereen altijd. Ik moet wel een geweldig stomme indruk maken. Toen heb ik dat boek geschreven. En Welk boek? Seks is mijn hobby. Ach, ja, natuurlijk. Jocelyn Platon. Heb je dat echt zelf geschreven? Mm -hmm. hm. Heb jij het gelezen? Uh, nee, nee. Het was eigenlijk volkomen onschuldig. Een beetje kinderachtig bijna. Alleen de titel niet. Maar het werd geweldig verkocht. En toen de filmrechten... Mm -hmm. Ik heb er een hoop geld mee verdiend. Ja, daarom ben ik weer terug naar huis gegaan. Naar je onafhankelijkheid bewezen te hebben. En om van al die mensen af te komen die dachten dat ik het allemaal zelf had meegemaakt. Wat niet het geval was? Wat niet het geval was. Oh, toch kan je die mensen nauwelijks kwalijk nemen, hè? Nee. Daarom ben ik aan het volgende boek begonnen. Om de zaak weer een beetje in evenwicht te brengen. Met net zo'n sensationele titel? Ik had het uh, Weinigen willen horen willen noemen. Mm, een of ander citaat: Shakespeare, Pericles. Weinigen willen horen over de zonde die, zee... die zij graag yeah. begaan. Ja. Yeah. Uh, ben je klaar voor de volgende gang: mm. Mm. Mm. port likeuren van cognacje. Cognacje graag. Mm. Moeten we niet afwassen? Wel, nee, we blijven hier toch niet. En na ons komt er niemand meer. He, wat klinkt dat opeens weer realistisch. Dat weet ik. Maar ik geloof echt dat we een plannen campagne moeten gaan maken. Nog heel eventjes. We zouden eigenlijk zachte muziek moeten hebben. Is dat een platenspeler? Ja, een elektrische. Ach, jammer. In de keuken staat een batterijontvanger. Ik heb hem daarnet aangezet, maar ik kon geen enkel station krijgen. Laten we het nog eens proberen. Ik weet niet wat jij verwacht te horen, maar uh, zachte muziek zal er in ieder geval niet zijn. Neem dat maar van mij aan. Je kunt nooit weten. Misschien heeft iemand ergens een boodschap. Oh, oh pas op met cognac, zonder hem om te gooien. Nee. Niets. Nee, niets, niet, niets. Nee. Luister, luister. Wie zou het zijn, denk je? Ik weet het niet. Een schip misschien, waarvan de hele bemanning blind is en het langzaam naar de kust drijft. Mijn god, denk je zin, al die schepen. En de gevangenissen. Of. of, of, of Zo het daar zijn. Of, of al die vliegtuigen. Oh, de mensen daarin, waren vlug uit hun lijden. Die hoeven zich nergens meer zorgen over te maken. In tegenstelling tot ons. Wat ons weer terugbrengt naar mijn opmerking van daarnet. Oké, okay. ik sta nu weer met beide benen op de grond. Mm. Wat gaan we doen? Om te beginnen uit Londen zien te komen... en grote steden zoveel mogelijk mijden. Op het platteland zullen er niet veel voorraden te vinden zijn. Nee, nee, maar voel je niet wat er hier gaat gebeuren. Nu is er nog water genoeg, maar het is gauw genoeg afgelopen. En dan gaat het overal in de stad stinken, als in een riool. Nu liggen er al overal lijken, maar het wordt met de dag erger. Ja, dat, dat begrijp ik ook. Ja, wel. Sorry, Josella. Maar dat betekent dat er epidemieën zullen uitbreken. Goleratiefes, God weet wat. Wij we moeten zorgen dat we weg zijn voor het zover is. Heb jij een idee waar we heen kunnen gaan? Ik, ik zou zeggen, naar de een of andere afgelegen streek met voldoende wateren. En zo hoog mogelijk, mm -hmm. zodat er een frisse wind waait. Mm, geen gek idee. Het merengebied. Ach, het is te ver. Ja, misschien wel. Hetzelfde geldt voor Cornwall. Ja, zodra we de steden weer in kunnen, zijn we daar afhankelijk van. Wat zou je zeggen van de zuidelijke Duinstreek? Daar wonen kennissen van, op een prachtige boerderij. Hmm. Het ten noorden van Pellborough. Het ligt tamelijk hoog en ze hebben een windmolen die ja. hun water oppompt. Ze maken ja. ook hun eigen stroom. Het is wel een beetje dicht bij de bewoonde wereld. Hè? Ja. Hoe lang denk je dat, dat we de steden zullen moeten mijden? Een jaar, dacht ik. Dat lijkt me lang genoeg. Oh. Oh, dan, dan zullen we een hoop voorraden nodig hebben. Ja, eh, daarom zou ik willen voorstellen dat we morgen vroeg beginnen met het volladen van een vrachtauto met proviant en zo. Twee vrachtauto's, als jij denkt er ook in te kunnen besturen. Ik kan het altijd proberen. Wat hebben we allemaal nodig? En waar is potlood en papier? Dan eh, gaan we een lijstje maken. Ja, zo'n lijstje. Ik voel me net op bij zo'n kruisweef. Als we twee tientonnen nemen, kunnen we de helft voor proviant gebruiken. Meel en vlees en blik hoofdzakelijk. En zoveel mogelijk lekkernijen als we daartussen kunnen stouwen. Wat noem jij lekkernijen? Nou, alles wat niet absoluut noodzakelijk is... maar voor een beetje variatie kan zorgen. Sardientjes, groenten, fruit en blikken, ja. biscuit, dat soort zaken. En blikjes melk. Ja, of melkpoeier. We zoeken wel een paar grote levensmiddelenzaken... die nog niet geplunderd zijn en maken daar een keus. En verder? Om te beginnen, uh, kleding. Ja, natuurlijk, kleding. We hebben nu al wat, maar we hebben ook winterkleren nodig. Ja. En dekens? Ja, schrijf op. Dekens. Dekens. Uh, we kunnen ook beter een tent en een paar slaapzakken meenemen... voor in geval van nood. Tent, uh -huh. slaapzakken... en uh, keukenuitrusting. Ja, pannen, ja, ketels, braadpannen. Pannen, keuken, Drie pannen. stuks van alles maar. En brandstof? Oh, daarvoor kunnen we wel terecht in tankstations langs de wegen... Eh, Lucifer, zoveel mogelijk. Want we moeten niet afhankelijk worden van vuurstenen. Kaarsen? Hmm? Stormlantaarns? Ja, zaklantaarns. En batterijen. Zak, batterij. Wat zou je denken van een verband, trommel? Ja, ja, een paar. En alle geneesmiddelen die we eventueel nodig zouden kunnen hebben. Kojak. Mm -hmm. Ja, een paar vaatjes. En een paar kisten mineraalwater voor noodgevallen. Mineraalwater, ja. Zij, die, die, die in de wagen, neem je die ook mee? Ja, plus een paar uh, jachtgeweren, uh, karabijnen en revolvers. Met de, de nodige munitie. En, en een paar hengels lijkt me ook wel nuttig. Ja, als we toch van de jacht en visvangst moeten leven. Nou, netten of handgenaten lijkt me veel handiger. Uh, verder een uh, leest en ander schoenmakersgereedschap. Plus zoveel mogelijk schoenen. Ja, schoenen, ja. Een naaimachine. Hm? Ja. Scharen, een tondeuze. Scharen. Voor wie is het helemaal nou? ja, Voor jou. Om mij iedere maand mijn haar te knippen. En ik dan? Jij zult een kapsel moeten bedenken waar ik mee over weg kan. We zullen een heleboel moeten leren. We hebben al een boel geleerd. Wat bijvoorbeeld? Het feit onder ogen durven zien dat we vroeg of laat de enige overlevende zullen blijken te zijn. Dat kan toch haast niet? Er moeten er ergens nog meer zijn. Ik heb ze in Londen niet gezien. Met uitzondering van een kind. Wanneer was dat? Vanmorgen. Het kon bijna nog niet praten. Het zal daarom wel vroeg naar bed zijn gebracht. En heeft daarom niet kunnen kijken naar die komeet. Of wat het dan ook geweest mogen zijn. Ja, wat, wat, wat zou het anders moeten zijn? Je weet dat alle grote mogendheden de laatste jaren... kunstmatige satellieten rond de aarde hadden draaien. En je weet ook dat het daarbij niet alleen om wetenschappelijke doeleinden ging. Sommige daarvan waren wapens die ieder moment op de aarde konden worden afgevuurd. Stel nou dat één daarvan defect is geraakt... Door, door een botsing met een of andere kleine meteor bijvoorbeeld. En in plaats van dat ene land ervoor het eventueel bedoeld was... de hele wereld had getroffen. Ja, maar, maar, maar wie zou ooit een wapen gebruiken waardoor alle mensen blind werden? Ieder land dat rijk genoeg was om zoiets te maken... en bang genoeg om het te gebruiken. Dat wil zeggen, alle grote mogendheden. Maar als dat zo is, dan hebben we het aan onszelf te danken. Ja. Hoewel dit nu geen enkel verschil meer maakt... Nou, laten we dat lijstje daarom maar afmaken. Nee, nee. Hm? Ja, laten we dat morgen maar doen. Oh, ik, ik verlang naar mijn bed. Goed, goed. We hebben alle tijd in de wereld. Niemand anders schijnt hem tenminste nodig te hebben. Ik heb zalen gegeten. Ja. Dank je wel. Ja. En ik dank jou voor je charmante gezelschap. Jostella, hm? Blijf daar nog even staan. Waarom? Omdat je een plaatje bent dat ik nooit meer zien zal. Welterusten. Goeie al die stakkers van mensen. Nou, Jozella, lievertje, nou niet huilen. Kom. Ik heb geprobeerd op te slapen. Ik, ik was zo moe. Maar toen hoorde ik ze. Ik ben zo bang. Kalm Bill. nou maar, lievertje, kalm. We kunnen er toch niks aan doen. Echt niet. Oh, Bill. Als jij niet was, werd ik krankzinnig. Zolang wij maar bij elkaar blijven, redden we het wel. zij we zijn er met zoveel. Wij zijn maar alleen. Kijk. Nee, nee, ik wil niet naar buiten kijken. Jawel, Jozella zie je dat schijnt zo De huizen die in brand staan heb ik al lang gezien daar wil ik niet binnen kijken nee dat is heel wat anders een zoeklicht wat ja, kijk maar daar in het orde. waar oh ja dat is een signaal wat betekent het dat iemand probeert om alle mensen die nog kunnen zien te verzamelen dat we naartoe gaan vlug nee Nee, we kunnen beter tot morgen wachten. Maar, maar dan zien we het niet meer. We moeten nu meteen gaan. Wil je nou werkelijk op dit uur de straat op jezelf? Nee, maar ik, ik wil deze kans ook niet missen. Ze gaan vannacht heus niet weg. We zullen een teken op de vensterbank krassen. En waar kan ik dat het beste mee doen? Hier, een nagelveldje. Ja, dat prima. Zo, ik kras een pijl in die richting. Zo, zo. Morgenochtend kunnen we dan precies zien uit welk gebouw dat komt. Aan de straal kun je zien dat het een flink hoog pand moet zijn. Nou, Gosella, zo goed? Ja, oh, Bill, ik ja. raak opeens helemaal in paniek. Ach, volkomen logisch. Maar nu weten we dat we niet de enige zijn. Huh? Als we dat maar nooit zullen worden, Bill. Als we dat maar nooit zullen worden...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 Jos van Turenhout. En Archer, Tony Fouletta. De regie had Dick van Putten. Nou, was dat even verwennerij? Twee delen van de hoorspelserie The Triffids. Nou, volgende week deel drie en misschien vier. Moet je er even over denken. Doedeloe, we gaan nog even genieten van uh, kraftwerk. <klaars>